Eerst een klomp met het NOS-journaal. Alle zijn weer thuis. Vanmorgen landde een vliegtuig met 155 toeristen van Corendon op Schiphol. Zij en 20.000 anderen zaten sinds zondag vast op Madeira. Op dat eiland in de Atlantische Oceaan konden door de harde wind... vrijwel geen vliegtuigen landen. Een groep van 150 reizigers van TUI kwam al eerder terug. Die reisorganisatie had een schip geregeld naar een ander eiland... waar wel vliegtuigen konden landen. Noord-Korea dreigt vier raketten af te schieten op het Amerikaanse eiland Guam... ten oosten van de Filipijnen. Ze zullen enkele tientallen kilometers voor Guam in de zee terechtkomen, zegt het leger. Een Noord-Koreaanse generaal spreekt van een cruciale waarschuwing aan de VS. De gouverneur van Guam heeft de burgers gerustgesteld. Het Amerikaanse eiland is volgens hem goed verdedigd. De vader van koningin Maxima wordt vandaag in besloten kring begraven. Gorge Origheta overleed dinsdag...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 Aldi stopt als eerste supermarkt met de verkoop van plastic draagtassen. In De winkels zullen vanaf volgend jaar alleen steviger tassen worden verkocht... die meerdere keren te gebruiken zijn. Wat die gaan kosten is niet bekend. Sinds vorig jaar mogen winkels al geen gratis plastic tassen meer weggeven. Een tasje mag wel tegen betaling worden aangeboden. Daardoor is het gebruik van de plastic tas volgens de overheid... al met meer dan 70 gedaald. Het weer in het zuidoosten regen, op andere plaatsen ook wat zon... door de graad of 20...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 Trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili per lei. Uit tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità. Ik momenti che troppo presto se ne vanno via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 sound of drums People couldn't believe what I've become www.zfmzandvoort.nl FM Zandvoort.nl. Ziet FM. Ziet FM. Ziet FM. Ziet as we used to talk till the morning, you and I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 I'm Because... you